Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Spaanse reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de tweejarige peuter Julen. Het jongetje viel bijna twee weken geleden in de buurt van Malaga in een put van 110 meter diep. De peuter werd rond half twee vannacht gevonden en was, zoals al werd gevreesd, overleden. De reddingsactie in Spanje liep alsmaar vertraging op omdat hulpverleners moeilijk door de harde steengrond kwamen. De top 10 van gevaarlijkste stukken snelweg van Nederland wordt aangevoerd door de A4 bij Leiderdorp. Dat zegt de stichting Incident Management Nederland. Die telde vorig jaar 52 ongelukken bij Leiderdorp. Op het stuk snelweg daar komt het verkeer net uit een tunnel, is een drukke afslag en gaat de weg van drie naar twee rijstroken. Ook op de A1, A10 en de A12 gebeuren volgens de stichting naar verhouding veel ongelukken. Drie Amerikanen hebben lange celstraffen gekregen... voor het plannen van een aanslag op Somalische vluchtelingen. In 2016 wilden ze in Texas een moskee en een appartementencomplex aanvallen... waar veel Somaliërs wonen. Ze wilden immigranten afschrikken om naar de VS te komen. De mannen werden verraden door iemand die ze hadden gevraagd... om mee te doen aan de aanslag. De drie hebben celstraffen gekregen tussen de 25 en 30 jaar. In Brazilië worden 200 mensen vermist na het instorten van een dam bij een ijzermijn. In het zuidoosten van het land raakte een gebied bij de plaats Brumadinho... overspoeld door modder en afval. Tenminste zeven mensen zijn om het leven gekomen. De Amerikaanse president Trump heeft een noodwet ondertekend... die voorlopig een einde maakt aan de shutdown. Gisteren sloot Trump een akkoord met de Democraten... waardoor de Amerikaanse overheid tijdelijk kan worden heropend... Hierdoor kunnen ook de salarissen van zo'n 800.000 ambtenaren worden uitbetaald. Het weer, bewolkt en vooral in het noorden periode met regen. Vrij veel wind en de middagtemperatuur ligt rond de 6 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met vooral in de ochtend regen, veel wind en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel? Ik word op met de trein gegaan. Het antwoord is... Vijf keer. Maar uh, heb jij de trein wel horen aankomen? Laat je niet misleiden, vooral niet rond het spoor. Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuigen. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We gaan beginnen. Here we are. Totverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ja, ik vind dat geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, strenger in de gaten houden. Het is goed. Goedemorgen. Inademen. Ja, inademen. Ah, ja. En dan weer uitademen. En, ja, en, los. en los. Even een moment van rust in dit radioprogramma. Ja. Nee, sorry, dat kunnen wij niet aanbieden. Nee, als wij zeg maar, op de radio komen, dan is het vaak. Gedaan met de rust! Gedaan met de rust! <lacht> Uit bed voldaan. En is er nog koffie? Dat heb je meestal wel nodig om iedereen te komen. Oh, nou, nou. Lekker. Ja, doe mij maar bak een bakje thee. Ja, ik twee koffie. Ja, want die derde is nog niet nodig. Wat is die derde nou weer? Ja, ja. Het, het opstartprobleem, ja, op het begrijp. Ja, gast. Ja, goed. Nee. ja waar ik ben kreeg... jij nou? Ja. Dori. Ik, ik kreeg wel een appie van, uh, van Marcus dat hij opstartproblemen had. Dus, uh, nou ja, dat is altijd jammer natuurlijk als je auto niet wil Hij heeft geen auto trouwens meer, hè? Nee, hij heeft geen auto meer. Nee, inderdaad. Nee, hij moest hem weer inleven. Uh, in, in between jobs, hè? Is, in, in between jobs. Ja, zoiets. Hoe heet dat, toch? Ja, between. Ja, heb je het jeugd, hè? Die... Uh, Dijk, ja, lol. Kan, dat kan allemaal. Want Wat is dat? Ik, ik, ik zit niet helemaal op mijn plek. Oh, niet lol, living out loud, maar Living Out Loud, maar YOLO! YOLO! Yolo. The only live once! Nou, daar <laughs> ja, zeg dat weet ik niet, maar hij zat niet helemaal op zijn plek. Wij nee. zijn nog van de generatie dat we denken. Nou, we hebben een baan, we houden hem vast. Ja. Ik, ik hou gewoon vast hoor. En we even, gaan gewoon voor het pensioen, ook al wordt het minder. Ja, ik ga gewoon ergens in een hoekje zitten de tijdens vergaderingen, vergadering ook, weet je wel, een hoekje. Dus de op een gegeven moment is: het Wilco, heb jij er nog iets doen? Nee, nee, nee. nee. Uh, Zal ik even koffie oh, halen? oh, God, hebben tegen mij. <laughs> hebben ze me gezien? Dat <laughs> oh, God. Dat ze denken, ik zie die gasten nou nog steeds. Maar ja. die is toch tegen de 60 al. Ja. Moeten we hem niet vervangen. Dat doet hij eigenlijk de hele dag. Nou, heb jij daar zicht op? Nee, uh, dat is sowieso niet de hele dag. Nee, dat is sowieso niet. Dat hebben we al, al jaren. Ik paar geleden afgesnapt, niet de hele dag op ja, werk. werkvoer. Dat doe je goed, hoor. Nou, nee, goed. Wat een gauw hoor allemaal op de zaterdagmorgen. Bent u er een beetje bij? Ja, het trieste nieuws vanochtend uh, te horen. Het jochie wat natuurlijk al twee weken vast zat in dat, in dat gat. In, in dat hele kleine gaatje. Ik weet niet eens welk land het was eigenlijk. Maar Spanje, dacht ik. Spanje. Die is, uh, vannacht is hij eruit gehaald en hey, helaas is hij al overleden. Ja. Twee weken lang heeft hij er gezeten. Ik hoop dat hij vrij snel is overleden. Dat hij daar niet heel erg heeft geleden. Maar het is echt ja, triest. Ik denk van ja, We hebben ze niet met camera's nog iets kunnen doen? Nou ja, goed, ze hebben waarschijnlijk alles gedaan wat ze konden. Daar dat hoef je niet over te twijfelen. Natuurlijk. Ik uh, weet niet of er weer een film komt of zo. En weer een film? Hoezo zijn er al over meer filmpjes? Over de filmen? redding van het jongetje. Uh, maar het is ook wel een heel akelig klein gaatje waarin je vallen. Oh, dit zijn de gaten dus. Ja. Oké. Okay. Ja. Oh, nee, sorry, het was in een put in China. In China is het. En ik die was nog geen 30 centimeter breed. Het is maar ik zie het. nu dat er wel filmopnames zijn van die jongen. Ja, van het redden. Maar is dit wel van dezelfde... We komen je redden hoor, niet huilen. Nee, en je wisselijkheid hey, wacht... gaat over als je, als je niet huilt. Maar wacht even, dit is een ander filmpje. Dit is uit 2016. Dit is een heel ander filmpje. Dit is niet het filmpje wat... Oh, hij was nee. maar op 12 meter. Ja, en daar komt oh, kijk, het jochiet kom... alweer uit. Dit jochie is destijds wel gered in 2016. Oh, wat raar hij er dan niet uitkomt. ja. Nou nee, goed. Goed, nu krijgen nou. we dus alle films van die unieke beelden van allerlei rare kindjes. Doe dat maar niet, want dan raak ik me nee. eraf. Ja, goed, het is vandaag afgeleid. 26 januari. Uh, fijn dat u het radioprogramma weer gaat beluisteren. We hebben natuurlijk weer straks weer een stukje geschiedenis. En weer wat geinige plaatjes. Zullen we dan met eerst maar eens even een openingsplaat doen. Dat is misschien wel weer geinig. <kijf> plaatje van als opvolger van Happy Camp van Vriel Williams. Van ik dit toch wel. Portugal, The Man, Feel It Now. Even dansen deze vroege Laat was dit, en nog steeds, Portugal The Man. En het album heet Woodstock. Geen idee, waardoor ze... Ja, misschien zijn ze daardoor geïnspireerd door Woodstock... en hebben ze deze muziek gemaakt. Maar ik vond dit wel een beetje de antwoord op uh, Happy van Frail Williams. Die oh. heel vrolijk van en wil ik altijd graag op dansen. Nou ja, goed, dit was dus Vier uh, It Still. Het is de zaterdagmorgen, dus 10 minuten over acht. wordt langzaam uh, licht in Nederland. En uh, de vraag is natuurlijk... Uh, ja, uh, heb je hem al gehaald? Zorg goed voor jezelf. De goed voor de patiënt. Ja, ja ik Houd heb mijn... Even die prik. Je doet er een goede daad mee. Nou ja. We zijn van 19% vaccinatiegraad naar 26%. Oké, van 19 naar 7%. meer. Oeh, wauw. Ja. Maar nog steeds 75% dus. Hè, die haalt niet, hem dus niet. Nee. nee. Maar ja, dat is dan toch hun eigen keuze als dat op alle manieren aangereikt wordt. Maar dan worden mensen recalcitranten, hè? Van, nou, dat maak ik zelf wel uit. Ja, ik word er ziek van of zo. Ja, maar ja, nou, ik heb nog gehaald, ik ben niet ziek geworden. En ik moet zeggen, vorig jaar heb ik dus een hele jaar gewerkt... en ik heb dus geen dag mezelf ziek gemeld. Nee. Ik weet niet of het door die prik komt, maar ik word ook meestal ziek in het weekend... Of, zo. of op vakantie, de eerste week. dat was ook een beetje toch. toen we werken en kunnen en ziek in je eigen tijd. Ja, nou, dat doe ik dus blijkbaar. Ja, nee, heel goed. Ik dat wil eigenlijk wel, ik wil wel een bonusje hoor, eigenlijk. Bonusje? Ja. Je werkt toch. Nou, je, voor en, je uh, werk krijg je toch geld? In plaats van een fruitmand, een, een mand met uh, extra kerstattentie. Uh, oh ja. ja. Ik had ook uh, bij, bij, zeg maar bij, bij de waarden waar ik voor werk in uh, Noord-Holland. die hebben de decreet de uh, werk met Pit. Nee, voel je fit, werk met Pit. Dus, dus toen, toen heb je... ik het hele kerst kerstpakket opgegeten. Nou, ik weet niet. Toen voelde ik me niet heel lekker. Maar uh, toen later hoorde ik dat er allerlei viezigheid in zat. Allerlei snoepgoeten en een oh. chocola en chips. En ik dacht van, ja, waarvoor hebben je, we dat dan niet kregen? Dat goed kreeg? voor werknemers. Oh, ja. Wij kregen iets van uh, dat je zelf kon kiezen voor wat je als cadeautje wilt. Ik heb een schattig tasje. Misschien lopen er nog wel... Uh, 200 ambtenaren met hetzelfde tasje rond. Dat oh ja, is wel we gaan duur. uiteindelijk toch naar een maatschappij... dat iedereen dezelfde kleding aan Man en vrouw dan wel verschillend. Want ja, we kijken elkaar er toch wel op aan... als de een toch een heel goedkoop shirtje aan heeft... en de ander heel duur. Ja. Dat, daar moeten we vanaf eigenlijk. Gewoon, dus door, gewoon de bedrijfskleding? En, ja, en de vrije tijdskleding... die mogen dan wel verschillen vanaf. Dat dus je kan zien zeg maar, dat mensen in de vrije tijd zijn... of dat ze aan het werk zijn. Ja, dan kan je ze niet storen tijdens nee, het werk. Dat bedoel ik, dat zijn er die oh, goed Maar ook niet meer dat je mensen zo aangekeken worden. Of van, uh, nou, uh, maar ook dat het zou fijn zijn als dat dan ook uh, helemaal gewassen wordt en zo op het werk. Dat je vanochtend zegt van nou, ik pak hem daar ook, ik pak hem daar vandaan en die pas ik wel. En, ja. dan, uh, en dan ga je gewoon uh, ja, ja. prits erin. Ik, ik zie het En dan ook zeg maar maaltijden die uitgesweerd worden door de staat. Omdat die goed gekeurd zijn ja. de so En dan de kleding die wordt uitgereikt. Nou, Ik denk dat we dan alles wel een beetje gehad hebben. Dat is hier het goed basisbeginnen. Dat we nou, niet het verschillen het van onze medemensen. Het geldt een hoop gedoe gewoon. Och, die keuken gaan nee. nog nee. weg gewoon. Oh, je gaat nog een vaststraat naar binnen, ben je schoon. Op het laatste trek je alles aan. Ja. Dus geen collega's die vies ruiken. Nee, oké. Okay. En ook langs zo'n tanden. Oh, ja, dat is wel een beetje goor. Zo'n borstel als iedereen zijn tanden gepoetst wordt. Met dezelfde borstel. Nee, nee. dat kan toch niet. Nou, hallo, zeg. We Laten we wel we heel erg verder. Oh. We slaan echt helemaal door. <laughs> nou goed, over de griep ik. Dus haal hem nog even. En de vraag is natuurlijk altijd. Heb ik hem ook gehaald? Nee, ik heb hem niet gehaald. Ik vind het wel lekker om griep te hebben, af en toe. Oh, oké. Okay. Ja, sorry. Dus het is een paar dagen voordat je lekker kan kokroenen? Nee, nee, ik wil niet thuis blijven. Ik voel, ik word er altijd een beetje haai van. Ah, ik heb altijd een beetje een haai gevoel. Ik ga er gewoon naar mijn werk. En ik voel me soms als ik ochtends, ontzettend Jezus, Ik denk, jezus, je dan de weet ik gewoon als ik in, be in beweging kom. Ik kan ik soms echt helemaal een beetje haai voelen. Oh, dan ga je iedereen denk, aansteken voel, daar. Iedereen hoest er Die, uh, die, in die in 83% procent, of die 73% die ja. niet geen prik heeft gehad. Ja, ze zijn wel bezig met het cijfers. Hoeveel mensen er uh, het hoekje om zijn. Nou goed, nee, dat valt dan wel mee in mijn geval zeg. Nee, maar uh, dit, dat griepgevoel. Ik vind het toch wel lekker. Op een of andere manier. Nou. Ja. ja. En wat voor muziek draaien dan als je griep hebt? Uh, nou, dat is eigenlijk meestal een lekker stevig gitaarplaatje. Nou, nou, laten we horen dan. Ja, nee, precies. Laten we het dan even meteen naar voren. Straks onder andere nog Steve Gunn. Ja, ik moet wat meer geweld in dit radioprogramma. Maar eerst, Sunday Karma en Higher States. And boom, option. langdradig en langer. De leeft. is oh, straks bekend omdat ik heel rustgevende muziek altijd uh, draaien. Ja, de Steve Gunn heet en hij. En in maart komt hij naar Nederland in een bitter Zoet uh, in Amsterdam 12 maart. Pas nog een muzikant die voor een habbekrot kan uh, bezoeken. Hij is nog niet zo lang bezig. Hij komt uit Amerika, Pennsylvania, de United States of America. Als je er niet naartoe hoeft, zou ik er niet naartoe gaan. Dan kan je tegen die muur aanlopen. Ah, wel? <laughs> ja, ofwel. Haha, ja. Verbalen voor uh, Trump. Hij heeft het geld niet gekregen. Het gaat niet door. Nou, oh, hij gaat strijden om het wel voor elkaar te krijgen, natuurlijk. Maar nee, uh, dat, er is weer wat geld voor de ambtenaren. En die zijn vandaag sinds drie weken, vier weken, zijn ze weer aan het werk gegaan. En uh, daar ben ik al nieuwsgierig. Ze hebben het ook niet uitbetaald gekregen. Krijgen ze achteraf dan nog betaald? Of uh, hebben ze gewoon echt. Uh, nou, hebben ze gestaakt, zeg maar, voor eigen kosten? Hoe ziet dat? Daar ben ik altijd wel nieuwsgierig naar hoe dat dan in elkaar steekt. Nou, goed, dat wordt ons binnenkort wel weer verteld, denk ik, hoe dat, hoe dat werkt. Goed, daarvoor nog. Uh... Uh, Sundara, uh, Karma. En dat heet uh, hier steeds. Goed, het is de zaterdagmorgen. Dus kijk heel moeilijk. Je bent me kwijt. Je bent me kwijt. Sun, uh, Sundara, Ja, eh, uh, Sundara, Karma. Zo heet de band. Oh, oké. Okay. Ja, daar had je last van iets van karma of zoiets. Dacht ja, oké. Okay. Zit die karma? Zit die uh, halverwege de borst? Of zit die uh, aan de achterkant? Nou goed, uh, ik weet niet waar die karma zit... Uh. Goed. De, ja, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. <laughs> okay. ja, ik zit me te verbazen over een artikel. Ja. Want Katwijk is zo'n gemeente, gemeente waar ze erg streng zijn. Erg katholiek en zo. En, oh, een ik in het Katwijk? Katholiek, ik denk katholiek. Maar ja, in ieder geval ja? erg gelovig. Beetje een soort mini bijbelbeltje nee, echt waar? Oh nee, echt waar? Ja, maar er is een 73-jarige man. Het katwijk is dinsdag aangehouden. dat hij een 16-jarige jongen in het gezicht zou hebben geslagen. Huh? Vlerk! Maar het was nou. een groep jongens. Jongens was dus met sneeuwballen aan het gooien. en raakte de verkeerde. Ah. De man ging volgens omroep Best met een stok achter een van de jongens aan. Ja. Vervolgens zou hij een van de jongens tegen de muur hebben gezet. Ge Wat? Gecornerd? En? Ge oh nee. ge ja. en hem dus met een vuist op het hoofd geslagen hebben. Waarom de man zo boos al. werd op de groep sneeuwbalgooien is dus niet bekend. De nee. politie doet nog onderzoek. De man is aangehouden op ja? verdenking van mishandeling. En een 16-jarige jongen heeft aangifte gedaan. Oh, okay. Maar ik denk, hallo, wie begon er nou? Uh, ja, nee, dat is waar. Een 16-jarige jongen, toch? Ja, uh, Ik was het even helemaal kwijt. Het was zo'n geoude theorie. Een sneeuwbaleffect was dit een beetje. Maar het ging ook over sneeuwbal. Ja, ja, Dat was grappig. Ja. Nou goed, dus de jongen week... zit daar ook helemaal in de put? Uh... Ja, dat is ook wel weer zielig, hè? Ja, ja, zo... Je mag er ook weer gekomen. Ja, geen dat, kan, maken. dat kan niet. Dat is... Maar het, is, uh, nou, het blijft wel zielig allemaal. Afgelopen week in Spijken is natuurlijk, uh, daar uh, was vorige week vrijdag een filmpje gemaakt van Tommy, die in elkaar werd geslagen door vijf andere uh, klasgenootjes. En uh, nou ja goed, dat kwam uh, viral of ging viral. En uiteindelijk uh, dan krijgt het de gewone media. Zoals de wereld eruit door. Krijgt er een lucht van. En dan komt het op de nationale televisie. En dan wordt er aandacht aan besteed. Terwijl heel veel jonge daar gewoon naar gekeken hadden. Van nou, uh, deze is wat erg. Nou, Zep, weg, volgend filmpje. En uh, Dus niemand had er Maar goed, dan, uh, in één keer krijgen de producenten van de televisieprogramma's in de gaten. Van hé, hey, je moet misschien aandacht aan besteden. Dus kwam het, werd het groot. En uiteindelijk kreeg deze Tommy dus heel veel steunbetuigingen. En werden het de jongens die hem hadden uh, bedreigd. Echt flink hadden in elkaar werd ook weer bedreigd. En uiteindelijk een van die jongens die ook zijn naam op internet had gezet... die werd dat ook weer lastig geval. Die moest door de politie beschermd worden. Dus het ging maar door en door. En vandaag gaat de, de soap nog even verder. Tommy, vandaag in de uh, Telegraaf, sprak mogelijk zelf af... ...om de ruzie uit te vechten met een van de gasten. Oh, oké. Okay. Uh, nou, er duidelijk. waren er ook allemaal tweets ook, ook met Geert Wilders en zo. W waren die filmpjes? Uh, uh, nou, maar Geert Wilders heb niet die gehoord. Die was heel erg aan het tweeten en zo. Ook, Geert, over... even help me. Die jongens moeten Geert... ook elkaar elkaar geslagen. Geert, jij weet wel. Nee, ik zeg maar me niks meer. <laughs> oh, hij, hij heeft na ver... niet genoemd mag worden. Oh, is die goos met het witte haar. Ja! <laughs> was in niet van Harry Potter? Oh ja. Ook. Ja, die had ook van het witte haar. Nou, ik weet niet meer. Oké. Okay. Er staat me vaak iets voorbij, okay. maar ik heb nee, hem de okay. hele tijd dan niet meer in het nieuws gezien. Met de hele... Ja, goed. Maar ik zie de tweetjes. Maar goed, uiteindelijk dus deze Tommy sprak af. En uh, uiteindelijk uh, kwam hij zijn uh, tegenstander uh, nou, op de afgesproken plek. En toen bleek dat hij vier gasten meegenomen had. En toen gingen ze op hem los. Dus hartstikke fout. En uh, ja, het maf is, het ontstaat ook wel eens dat ze een filmpje willen maken. Van, ja, gaan we een paar klappen geven en gaan we het filmen. Het, het is soms niet te peilen hoe de jeugd met elkaar omgaat. En dan wordt het zeg maar uit de context vandaag gerukt, op internet geplaatst. En dan gaat de, de normale, de, de trage media, zoals wij dat zijn, gaan er naar kijken. En die hebben dan een mening daarover. Die strookt soms helemaal niet met hoe het allemaal is begonnen. het begonnen, begonnen is. Ja. Dan zit ik er naar te kijken en denk van: ik wil eigenlijk aan twee kanten even het verhaal horen. Nou, dat wil ik dus met die sneeuwbal net ook van die ja, jongen en ja, de die meneer. Is, nou goed, Tommy is hier toch wel weer een beetje hersteld. Hij had wel echt flinke scheur in zijn oor nog. Dus het was niet zomaar even een uh, bloedneusje. Hij had wel echt wat schade opgelopen. Fietsen werden er bovenop omgekwakt. Dus. Nou ja, het is wel grappig. Een bols in de straat werd ook al eens iemand in elkaar geslagen. Door meerdere gasten. Daar werd dan over gepraat. Oh, Arjan werd laatst weer in elkaar geslagen. Ja, kut man. Hey, geef me even een sneeuwbreud, want ik heb honger. Dat was het dan. Oh. Mijn, dit soort dingen kan bijna niet meer. En dat is goed, want er wordt op gelet. Ja, heel, heel prima. Dat komt ja. ook wel weer de goede kant van. Dus, nou, goed. Straks onder andere de Zandvoortse bericht naar de volgende plaats. En nog een stukje geschiedenis natuurlijk. Eerst maar even American Otters... And please come back in my life. Oh nee, stay around, sorry. Dat is al de volgende plaats van Battle. Ha, kijk, ja, blaze bril er niet op en dan krijg je dat allemaal. Al die lettertjes dansen voor je ogen. I don't know what I would do if I was left alone to my own devices. I need to fight this. Sometimes I feel that I'm not acting right all my life. I've been acting childish. Don't mean to be like this. But I swear. Sometimes I put up a wall to protect how I feel when I fear the darkness, my heart has got it. Lighting my fuse is so easy to be, no excuses, I make it harder, for that I'm sorry, cause I swear I'm gonna take it. Ik ga heel veel dit lappen lachen. Keep me from digging my own tell me it's okay. Cause I know we're talking about someone like you, I don't wanna let down, stay well America Orters hebben we een nieuwe cd uit Seasons. Oh, dus niet, niet de Four Seasons, dat is een band namelijk. En dat heette Stay Around. Het is altijd opgewekt. het is leuk, het is fijne muziek... dat je kan verwachten hier in de zaterdagmorgen. Mooi. heb jij daar nou op je neus zitten? Nee, nog steeds niet, maar hij gaat er echt wel op binnenkort. Echt waar. Zandvoortse berichten. Ja, ik zei al, ik kwam hier vanochtend binnen. Althans, Jolande kwam hier vanochtend binnen. En ik zeg van, groot nieuws, jawel. Een nieuwe locatie voor de kringloopwinkel zit er aan te komen. Ja, Annette Bogers, die was heel blij. Die heeft de overleg gehad met de wethouders Gert, Jan Bluis en Joop Berendsen. En ligt in de lijn der verwachtingen. Dat klinkt altijd mooi. Ligt in de lijn de verwachtingen. Dat naast de remise sparen landen. De Kamerling Onnouwstraat, daar moet het dan komen. Ja, Daar zijn nog piem... Premature plannen, premature plannen... om daar een loods neer te zetten van 300 à 400 vierkante meter. Echt een loods gaan ze echt neerzetten? Ja, om... ja, bouwen hebben ze het over. Wow. En daar, daar kan ze dan twee jaar blijven. Uh, eerst was er nog een, een, een, ja, een gedoe met een ingangetje. Er moest nog een ingang worden gemaakt. Dat moest je ze dan zelf maar bekostigen of zoiets. Uh, 58.000 euro. Ja, hey gast, wat denk je zelf nou... Ik run een ontwikkeld, niet een of ander kapitalistisch bedrijf. Ja. Dus dat hoeft nu niet. Dus daar hebben we een andere oplossing voor gemaakt. Maar goed, uiteindelijk wil de gemeente daar een eigen milieustraat gaan maken. En dat ze niet meer naar Bloemendaal hoeven om daar een grof vuil naartoe te brengen. Dus dan is alles bij elkaar. Dat dus je denkt, van, oh van deze kast kan op de hoop. En deze kast, nou, die kan nog wel verkocht worden. Oh, oké. Okay. Dus dan heb je ook niet het gevoel meer. Wat zij hebben dus het normaal hebben een natuurlijk. eigenlijk een, een grof bij de remise. Ja. Maar... Mocht die dan nog wel in het weekend open zijn op zaterdag? Ja, dat is wel een punt. Want het was natuurlijk altijd zo van... Uh, zaterdag is de remise gewoon zelf dicht. Ja. En wie gaat er dan terrein open? Ja, kijk, de remise zelf, dat gebouw is natuurlijk op slot. Ja. Maar ja, op het terrein staan natuurlijk wel rioolbuizen en zo, hè. Oh. Maar pikken ze die. Oké. Okay. Nou ja, goed, dan moet er even aan gewekt worden. Dus. Maar goed, uiteindelijk hebben ze uh, het spul wat allemaal zeg maar, in het oude gebouw stond... hebben ze allemaal opgeruimd. En een groot gedeelte is zelfs ook nog naar Afrika uh, afgereisd, afge, daar naartoe gestuurd. En uh, Bogart zegt toch, okay, we hebben goede zaapen, denk ik, met de gemeente. Echt, gaat goed. Dus uh, nou, ik, oh, ik, ik ben heel blij, in ieder geval. Goed, maar meer ze berichten? Ja, er is, uh, <coughs> er is natuurlijk binnenkort weer Valentinsdag... Oh ja, maar uh, ze gaan het voor bij de Bodanus op 12 februari vieren. Hier staat dat het 12 februari Valentijnsdag is. Maar dit is natuurlijk de 14e. De. Ja, oude zorgorganisatie uh, Kennermer Hart grijpt deze dag aan. om openlijk de liefde te verklaren. aan alle mensen die in de zorg werken of in de zorg willen werken. Ze worden de medewerkers oh. van Kennermer Hart in de week voorafgaand aan Valentijnsdag. verrast met een bijzondere boodschap. waarin de klenten, cliënten van de oudere organisatie een centrale rol gaan spelen. Maar uh, ook mensen die op zoek zijn naar een leuke banenzorg, wordt ook de liefde verklaard. En dat gebeurt dus op 12 februari van 3 tot 5 in de, in de woonzorglocatie in de Bodaan in Bentveld. En uh, van 7 tot 9 in de s avonds in de woonzorglocatie de Molenburg in Haarlem. Dus het is dan een personeelswervingsactie. Uh, ja, goed hoor. Maar ja, het is wel leuk om uh, dat, dat ze het doen voor de bewoners. En ja, ook natuurlijk spannend om. Uh, ja, om te kijken of, of, of het iets voor je is om daar te werken. Ja. Nou, eh, ja. werken we met mensen die kan het aanbevelen. doet al jaren. Eigenaren van de passage. Eh, de panden gaan naar de rechter. Eh, want ze zijn niet, ja, aan de ene kant zijn ze wel blij met de verlenging. Want ze mogen natuurlijk een jaar langer blijven. Want als de mensen die daar nog zitten mogen een jaar langer blijven. En dan moeten ze dus wel in het jaar gaan zoeken naar een andere naar plant pand. Om te gaan huren. Maar nu zijn sommige mensen er niet helemaal uh, blij mee Die zeggen, ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Dus ja. wat gek. Dus we gaan een rechtszaak aanspannen. En, uh, nou ja goed, sommigen zijn wel bijna op 23 januari... Ik moest anders alles gewoon weg, helemaal gesloopt, dat hoeft niet. Maar goed, er schijnt een of andere natuurlijk te zijn gemaakt... van een bespreking eerder en die is er nu weer niet. En nou ja, goed, er dus zijn uh, dingen toegezegd die uiteindelijk weer ingetrokken zijn. Dus het is nog één onduidelijk uh, gat, dat uh, passage. Ja, nou, zeker. is de rechtszaak maar eens afwachten. <kuggen> ja, zeker. Lijkt me een goed idee om die ja. even af te wachten. Uh, wat ik ook nog wel uh, kan vertellen... <kuggen> het is vandaag, of in ieder geval dit weekend is er weer de Nationale Tuinvogeltelling. Dat is natuurlijk eigenlijk geen zandvoorts kan hem ook straks doen. Ja, Oké, okay, doe hem straks. Nou goed, ja. uh, even kijken. Oh, nou, vandaag nog een stuk lezen in de, in de Telegraaf... of in de Telegraaf, in de krant DJ Raumondo draait in China. Die man komt natuurlijk ook weer uit uh, Zandvoort. Hij is bekend voor de nachtclub Escape. Daar draait hij heel vaak. Maar daar heeft hij ooit DJ Plastic Funk ontdekt. En die is wereldberoemd in Duitsland, maar ook in China dus. in China heeft hij hele goede contacten. En uiteindelijk mag dus deze Ramondo, onze Stanfordse DJ, nu eh, drie optredens geven in China. En dat is niet zo makkelijk. Niet dat je denkt van, oh, kom er even bij. Nou, dan moet je een werkvergunning uh, regelen. En oh. in China een werkvergunning krijgen is niet 1, 2, 3 uh, voor elkaar te krijgen. Nee, maar dus... ik bedoel, het is ook van, gaat hij daar even spelen? Krijgt hij genoeg om al zijn kosten te geven. Ja, dat even, is het toch. Een retourje China boeken. Hallo. Nou, ik denk dat er wat bij in zit. Maar misschien is het gewoon even investeren. Dat je denkt van, nou, alleen Ticket tic, tic wordt betaald. En mijn naam is gevestigd daar. En de volgende keer betalen ze iets meer. Nou goed, deze Ramundo is fanatiek bezig. Ook heeft, dat had hij op zijn bucket staan om in China te rijden. Dat heeft hij nu. Dat kan niet doorstrepen. En er werkt natuurlijk al voor Amin van Buren. Voor het label uh, Spinning. Dus oh man, die man timmert redelijk aan de weg. Goed, okay. Iets anders? Ja, ik heb nog wel iets. Maar ik denk dat uh, okay, doen we straks, wel weer dat in, straks uh, kunnen doen. Ja, dan dan we dan we dan ja, hebben, nog, we hebben we nog zoveel tijd ja. in dit radioprogramma. Ik moet eerst maar even pet of ik kondig me net al aan dat ik op de lijst had staan. Please come back into my life. Ja, het is nieuws uit. Nou, ja, dat heeft je ook. Maar dat is deze plaat niet. Nee, die heeft de Egypt Station uit. Dat is uh, zijn nieuwe plaat, maar dit is Bedhoff. Geinige platen. Please come back into my life. Dat heb je wel eens. Dat je denkt van. Je bent helemaal zat van nu gegeven Maar ja, wat heeft. Ik... Nou, het is toch een beetje leger. Laat ik hem maar weer terugvragen. Nou, dan moeten we dat natuurlijk wel willen. Goedemorgen, welkom. Ja, goeiemorgen. Je Het dus nog even afwachten of de jeugd of ik vandaag aanschuift. Die had zo'n een vandaag probleem. Nee, ik denk, ik denk dat die... hij. Uh, de lichamelijk. Ja. Wij dachten dat het iets te maken had met de opstart uh, van zijn auto. Maar dat was het niet. Ik denk gewoon dat het op te maken heeft dat hij lichaam. Hoorvouder van zijn lichaam. Van zijn lichaam dat dat ja. niet wilde. Dat, dat heb ik ook wel eens hoor. Ja, dat je denkt van... Uh, dat lukt gewoon niet. Nou, uh, maar wat altijd een goed start... Wat? Een goed startknopje is, is dat je eigenlijk uh, toch eens toch even je blaas moet leggen. Ja, is dat en, zo? Ja, dan ben je eruit. Ja, dat je denkt, ja, dan, dan hoor je een wekker of je hoort iets hier of daar. Dan denk je van, nou misschien moet ik toch maar even... Uh, Oké. Okay. Even eruit. Oh, ja, dan dan ligt je ongemakkelijk, hè? Ja. Nou oh ja, goed. Eh, ja. Soms, soms kan je je ochtends in bed ontzettend beroerd worden, maar dan ga je er even uit dat je het gewoon even probeert. Als het echt niet gaat, ga ik weer terug. En dan loop je zo'n rondje. nog hey, Hoi, wat beter? Nog, nog een rondje, nog even rondje trap op op en neer. Je. Hey, maar dan kan ik er tegenaan. Hoppakee, aan het werk. Hé, werk en dan kunnen Zie ziek in je eigen tijd. Zo moet het, gewoon. Had die en even. niet anders. En niet anders. Goed, nou, uh, ja, het is wel uh, een hoop gedoe natuurlijk... over de burnpits in Afghanistan en Irak. Het schijnt ja. dat 50 personen hebben toch last, serieus lachs. Sommige heeft leukemie, anderen heeft kanker opgelost. Alle enarigheid en gewoon. En sommige mensen hadden brieven gestuurd naar uh, die minister. En die minister hield altijd maar vol van... ja, ik heb helemaal geen meldingen gekregen. Nou, nu komen alle kanten komen mensen die zeggen... nou, oh, ik heb wel wat gestuurd, hoor. Dus ik weet niet wat heeft ze zich niet goed ingelezen of zo. Gisteren reageerden ze daar even. Op. Ik zei niet dat het niet bekend was. Ik zei dat er geen meldingen mij bekend uh, waren. Dus ik heb nooit gezegd dat het niet bekend was. Hè? Dit is een moeilijk stukje. Wacht, misschien waren het. Ze eerst zei dat er geen meldingen waren. En toen zei ze: van... Er zijn wel misschien wel meldingen, maar die waren mij niet bekend. Oh, zo'n. Het zo is zo'n grapje wat je uithaalt gewoon. Een beetje op die manier, gewoon een beetje spelen met woorden. Maar goed, moet je, moet je even nu, nog een keer kijken naar het gezicht als ik, ik zei het laat hoor. Ik dat het niet bekend was. Nee? Ik zei dat er geen meldingen kijk, mij bekend waren. Zie je uh, wat ze nu doet? Uh, ja? Dus ik heb nooit gezegd dat het niet bekend was. Precies, zag je het? Ze raakt haar gezicht even aan. Ah. En wat wil dat zeggen? Als iemand iets vertelt en er raakt zijn gezicht aan... is meestal niet waar. Dan lieg je. Want dan voel je je ongemakkelijk. En dan wil je je eigenlijk een beetje afschermen. En dat en deed van, uh, ze. En dat deed de de ze. Raakte oh. Ze raakt haar gezicht aan. dat vond ze schuldig. Dus ze wist het gewoon... Je burn pits in Afghanistan, dat is bekend. Ja, maar ja, ja, ja, goed. ja, ja. Dus er ja. zijn genoeg meldingen. En er was een, uh, een man ook bij die reageerde. Die, die had ook leukemie en wat hij allemaal niet had. Hij zag er echt heel ongezond uit. Dus die uh, was er heel nucht in. Ja, ze ligt gewoon klaar. Ja. Ja, wat daarbij gedaan moet worden, weet ik niet. Maar het, het ziet ook zo, zo raar. ook. Dus hier, die grote, gigantische rookwolken. En dan zijn we bezig met CO2-uitstoten te minderen. En dan staan ze er alles op te stoken daar. Ja. Hé? Kan het niet afgevoerd nou, worden? Het Gescheiden afval. Van. Nou, het is allemaal wel. Wat heb je allemaal weer kunnen ja. vinden op internet? Ja, ik zit even te zoeken, want dan krijg je een filmpje erbij. Maar dan krijg je het artikel zelf weer niet. Maar <coughs> dus, dat zijn, zijn beelden. Je hebt wel de grip <coughs> gehaald, dat wel. Ja, ik heb een, ik heb een brok mijn keel, zo schattig. Okay, yeah. Want er is een meisje, en die is twee jaar... die lijkt zich over te geven aan de politie met de handen omhoog. Maar volgens, zelf, volgens de politie ligt het zelf iets anders. Want het was dus zo dat uh, haar uh, ouders, die hadden ergens uh, shoplifting gedaan... ze werd hun gesommeerd om uit de auto te komen met de handen omhoog. En uh, omdat een van hen was gezien met een wapen. Hè? Dus hij werd aangehouden, dochter stapte daarna ook uit de auto... met haar handjes omhoog... En de politie zei van, ja, het gebeurde onverwacht. En het aanzetoken zijn beelden van die bodycams vrijgegeven. Daar heb je een schatje, je kan je handen naar beneden doen. Dat is goed, het is goed. Ga maar naar je mama. Yeah. Maar de politiechef is wel trots op zijn medewerkers. Want dit laat wel zien hoe meelevende agenten met de situatie zijn omgegaan. Ja, ja, ja, maar het is ook wel een schattig beeld in zo'n klein meisje. Oh. <laughs> Erg ja. grappig hoe kinderen erop ja. kunnen reageren. Ik krijg niet zo helemaal dit lachen. Ja. Ja. Ja. ja, precies. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Ja, precies. Een beetje Weer een beetje lol in het leven maken, hè, al die drama. Ja. Nou goed, straks onder andere een stukje geschiedenis. En het ook alweer in de wat Geinige muziekjes. De nieuwe plaats van uh, Walk the Moon. Ja, het gaat weer gebeuren. We gaan weer terug naar de maan. Ah. Time bomb. Every night, every day. 10 times out of nine, I'm a ja. hand grenade. I don't wanna push you away But I'm warning you, babe Send a green light, no serenade It's a red flag before the mayday Check all of my signs, keep away I'm warning you, babe <laughs> Look alive, more I stare into your eyes, more I get lost in your face. I'm warning you, babe, red line, danger zone, pointing number no return, coming real close, pulling me in, I'm afraid. I'm warning you, babe. Afraid. Time bomb. Er is niks aan de hand. Er is geen bom ofzo. Het time bomb. Dat is Dat het anders. Nee, nou, het, ja, ja, goed. Eigenlijk wel een beetje hetzelfde natuurlijk, hè. Kan ook afgaan. Goed, het is uh, Toepak op de radio. Fijne toestel op aanstaan. En ze hebben een nieuwe single uit uh, Timebomb. En uh, goed, wij kijken nog even de wereld in. En uh, ik zit even te luisteren naar die uh, overslaande stem. Weet je dat? Ja, dat glijden. Nou goed, het is nu een beetje bekend wie er straks naar uh, Israël gaat. Naar nou, natuurlijk het Festival Het liedje is ook uitgelekt. En het was afgelopen week natuurlijk op de radio en op de televisie kwam het voorbij. Er was een hele slechte kwaliteit. dus iedereen moest er even overheen plassen. Iedereen moest even zeggen, wat een vreselijk nummer is het nou. Nou, laat ik het ook even ho laten horen. Dit is Duncan dus, met Miss You. Die gaat naar Israël, meedoen met het festival. Nou. Het is natuurlijk een hele slechte kwaliteit. Maar als je er een klein beetje induikt... dan hoor ik toch wel een aardig goed nummer, moet ik zeggen. Ja, het komt niet goed uit de verf omdat het een slechte kwaliteit is. Maar het, het doet me ook denk aan uh, Thomas Assir bijvoorbeeld. Die heeft ook zo'n soort stemgeluid. Mm. En dat vind ik ook wel te pruim. Natuurlijk mag het wat meer tempo. Het is wel een hele dramatiek allemaal wat nou, een misschien, misschien besluiten hij he, nog maar... wel iets meer uh, up tempo te gaan doen dan. Dat ja, dat natuurlijk. zou kunnen. Ja, ja, je bedoel... je eigen orkest bij je toestanden. Ja, dus dat mag het, gewoon. Mag best uh, lukken. Ja. Ik weet dat we ooit zo'n zo hele blonde rockchick hadden bij de, na, bij ja, de na, ja, iets met vogels of zo. Dat is ook zo saai. Uh, uh, uh, uh, die was dat's... tweede, toch? Of vijfde? Uh, Wat? Tweede of vijfde? Nou, die was geen tweede, hoor. Echt niet. Vijfde dan? Nee, je bent in de war met... Uh, uh, hoe heet ze nou? Waelin en Ilse. Ja! Yeah. Ah. Die waren de tweede, maar... Uh, nee. ja, dus, ze was, uh, ik vond dat wel een fijn nummer, trouwens. Ja, het ze is uh, jammer dat die niet gewonnen had. Er zaten ook hele mooie beelden zaten erbij. Ja, maar gelukkig. Want toen had ze nog niet die enge uh, facings over de tanden. Want ze, heeft nu, uh, van die, uh, ze zit bij de Voice of Holland. Uh, die uh, Anouk. Die heeft ze van over op twee oh, en dat is Net als uh, oh, het een vaartandermist. Ik dacht, je lang het lang Oh, dat zou kunnen. Ja, van die uh, gouden dingen heeft ze eroverheen gezet. Uh, ja, ja. Het is, ik weet niet. Dat komt ja. echt allemaal de rap scene. Dat schijnt helemaal iets uh, ja. te zijn. Hij zei, uh, nou ja, god, zij zit daar misschien meer in. Dat, die, die nieuwe muziek van haar, is moet ook helemaal rapmuziek ook, toch? hoe oh nee, het is Nederlandstalig. Nou goed, eh, stamt u allemaal nog thuis? Elisabeth eh, koning Elisabeth II. Ja, die heeft haar landgenoten Land opgeroepen... tot ja? eenheid en respect voor ja? allemaal standpunten. Nou, die boodschap is volgens waarnemers gericht aan de politici... die gewoon eh, continu aan het kibbelen zijn... over de Britse uittreding uit de Europese oh, Unie. Oh, ja, gaat er lekker toe daar, ja. ja. ja. En zij zegt zelf van, terwijl we zoeken naar nieuwe antwoorden... in het moderne tijdperk geef ik de voorkeur aan methoden zei ze in de toespraak. Zoals op een positieve manier over elkaar praten... verschillende standpunten representeren... samen komen om punten van overeenkomst te zoeken... en nooit het grotere geheel uit het oog te verliezen. Nou ja, weet je, ze mag natuurlijk het woord brexit... mocht ze niet zeggen, maar... zij heeft wel gezegd uh, dat ze hun... Uh, scherp heeft toegesproken. Ja. Dus uh, ja, de nadere de Brexit heeft dus Groot-Brittannië echt in een diepe politieke crisis gestort. En om 29 maart, hè, dan de e wordt de v EU verlaten. Ja, dat is de bedoeling. Maar de Brexit-deal van pre premier Theresa May is verworpen. Dus ja, wat er nu allemaal nog gaat gebeuren. Ja, plan B dus was, was plan, plan A. Met een klein beetje aanpassing. En, en, en, dan, ja, ik heb het helemaal nog even van die politiek, maar nu schijnt dus dat ze eigenlijk met je hoopt dat ze nieuwe, dat je nieuw, een nieuwe referendum uitschrijven en dat iedereen dan tot tot dus komt tot inzicht van... ja, die brexit is misschien toch niet zo'n goed idee. Nou ja, het eerste is volgens mij die grens in Ierland. En ik denk, joh, dan, dan moet Engeland maar de concessie doen. Want dan is dat stuk gewoon Iers, punt. ja. Maar ja, die mensen die daar wonen en zich Engels voelen... Ja, dat ja. Ook is ook wel lastig. Maar ja, nu moeten een heel veel Engelen... Uh, Engelen. Engel, ja. Engelsen uit het buitenland <laughs> moeten naar, uh, naar Groot-Brittannië terug... en verblijfsvergunningen toestanden. Ja, dus het is toch tegenstander? Ja, ze zijn al met de wetaanpassing... Omdat Engels hier in Nederland hebben er ook weer mee te maken. En Nederlandse ja, nou, daar in Europa Engeland. gewoon. Er zijn heel veel in oh, Europa. Oh man, dat is echt dat je denkt... wat the fuck? Waar zit ik in? Maar het als was... je ook kijkt bijvoorbeeld... hoeveel Ieren er gewoon over de wereld heen gespreid, verspreid zijn. Yeah. Want het is daar gewoon zo slecht qua werken en qua weer. Ja. Dus, uh, ja, dus nou ja, dan ga je gewoon ergens anders heen. Maar ze blijven verlangen naar hun, nou ja, thuis. Het is, uh, het is uh, nog niet... Uh, ze gaan binnenkort weer om de tafel zitten. En dan ja. gaan ze weer over praten. En, uh, 92, uh, gaat... hè? En nog ja. een functie. Is echt ja, het was geleden was weer een documentaire over haar. Die is volgens mij al een paar keer op televisie geweest. En die zie je haar ook zo lopen. <lacht> zo lopen met met zo beetje in elkaar gedopen. Zegt, nou, dat is ook een omaatje gewoon, weet je wel. Ja. Alles is tot in de puntjes toe uitgewerkt. Elke ontmoeting, elk dingetje. Dus uh, ja, het is een mooi mens. Goed. Nou, uh, tijd voor muziek dames en heren. Dacht ik ook wel weer. Uh, vorige week draaide ik voor het eerst. Ik ga hem zeker in, vandaag niet voor het laatst draaien. Ik heb het over Jungle McHore. Ik ken hem nog voor Stepping to the Water. to shake up this place, to shake up this place. Make up this place. Oh ah, nee, toch niet. Nee, dat was de krant. Little More Thunder. Ja, het is de zaterdagmorgen. Wat is dat voor een gekkigheid. Kijk, ik weet het, het ziet er wel heel raar uit. Maar goed, ja, het is de uh, op de radio. Het loopt tegen negen uur. En straks de uh, negen uur uh, geschiedenis. Wat gebeurde op 26 januari? Die was trouwens Junko McCoy. En hij heeft een single uit en die heet uh, Shake Up This Place. Woehoe, let's shake Up this place. Nou, weet meteen wat voor feestje dat is. Dat komt allemaal wel goed. goed ja. uh... Ik had een uh, uh, leuk berichtje. Oh, dat... Want, uh, archeologen hebben bij een opgraven in Londen de stoffelijke resten van ontdekkingsreiziger Matthew Flinders ontdekt. Oh. Hij stond aan het hoofd van de eerste expeditie die rond Australië voer. Okay. En precies de precieze rustplaats van de navigator. Hier was lange tijd een mysterie. En ze vonden zijn graf uiteindelijk op een begraafplaats... die wordt ontruimd vanwege de aanleg van een spoorlijn. Nou, daar liggen dus vele tienduizenden mensen begraven. Yeah. En het vond is ook echt van, dat is gewoon een speld in een hooiberg. Het graf was nog te, te herkennen omdat het naamplaatje is gemaakt van lood... En ze zijn nu van plan om zijn uh, skelet te onderzoeken door, uh, door de wetenschap om te kijken of het leven op zee sporen heeft nagelaten. Maar hij overleed op slechts 40 jaar geleden. Oh, okay. En in Australië zijn onder meer nationale parken, een universiteit, een straat en zelfs een gebergte naar hem vernoemd. Dus ik denk, joh, hij moet uh, in Australië begraven worden. Ja. In zo'n nationaal park. En dan met het mooi in zo'n piramidetje of zo. Of een uh, ja. speciale tombe. Hij is naar Australië geweest en, Lopig, en dan hè? is hij met Kruipen teruggekomen en toen ging hij dood. Nou, ja, hij daar dan, geloof, jaar. In Londen. Nee, goed, maar dank. Vlinders is nu ook zo'n merk, hè? Dus uh, de, wat je nu steeds Ja, zien, ja Dat top. komt vast door hem, denk ik. Ja, nou ja. Iets uit ja, Australië of ja, zo. Ja, dat je denkt van, uh, trek de wereld in. Ja. Bestel iets op Vlinders. Ja, ja, ja, het maar, zal, ja, het zal door nou, hem goed, komen. Als we het toch over Matthew. Australië hebben natuurlijk, is het ja. in uh, 1778, ik pak al een stukje geschiedenis, want we hebben toch zoveel, wordt Sydney gesticht. Ah ja. En uh, pas alleen nog even gedald in 2013 hadden ze, uh, even kijken, nee, 4.700.057 en 83 inwoners. Alleen in Sydney hè, heb ik het over dan? Wow. Dus uh, zeg maar even, uh, bijna 5 miljoen inwoners in Sydney alleen. En uh, dat gebied, daar waar Sydney uh, is, zeg maar, pas 40.000 jaar geleden waren daar al uh, bewoners. Helemaal geen westerlingen, maar gewoon andere bewoners. En die, zeg maar, dat waren Abri aboriginals. En daar is eigenlijk geen spoor meer van gevonden. Want daar hebben ze natuurlijk ook een kolonie gestart. En die is gestart in uh, 1778. En de naam Sydney komt eigenlijk vandaan van Thomas Townshend Lord Sydney. Die, zeg maar, heeft de eerste start gegeven van deze, van deze kolonie. En uiteindelijk is het allemaal vernoemd naar hem. Het, het heette namelijk, eerst heette het uh, Albion. Oh. Naar Aboriginals, denk ik, dan weer oh, Oké. Okay. Maar goed, uiteindelijk is het flink opgestart. In het begin waren het ook alleen maar gevangenen... die daar naartoe werden afgescheept. Ja, en die, die moesten daar hard werken. Ja, zit zitten op Australië. Dat was zeg maar in 1917, uh, gingen gingen allemaal gevangen naartoe. En uiteindelijk in 1822 kwamen er banken, markten, straten... werden georganiseerd. politie was daar ook allemaal. En in 1847 was er nog maar 2,3 procent nog maar gevangen. En de rest waren gewoon normale mensen die naartoe waren getrokken... En Kreeg je in 1850 kreeg je daar al de goudkoorts. Ja. Dus uh, toen kwam het echt een beetje op gang uh, het leven in uh, Australië. Nou, een stukje geschiedenis hadden we nu al te pakken. Ah. <laughs> Dan rijden we nu al van een plaatje voor uh, voor 9 uur? Zijn we straks terug in tweede gedeelte? The the Set it off. It's too late, hasn't I turned just...